Avond, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse democraten zitten sinds gisteravond met de handen in het haar. President Biden liep toen tijdens het eerste grote verkiezingsdebat op televisie tegen Trump helemaal vast. Het was één grote hakkelshow. Het was een grote hakkelshow. Ja, door het zwakke optreden van Biden ging het eigenlijk helemaal niet meer over de inhoud. Democraten vragen zich nu af of er niet beter een andere democratische kandidaat kan komen, vertelt correspondent Rudy Bauma. Het zou een enorme blamage betekenen voor de campagne van Biden die zichzelf als de juiste man ziet om Trump te verslaan. Maar ja, als je dan toch moet speculeren, normaal gesproken kijk je meteen naar de vice-president, dat is in dit geval Kamala Harris, je zag er al even. Maar ja, die is ook uitermate impopulair, dus gaan er nu andere namen door ronde. Zo worden de gouverneur van Michigan en Californië genoemd. Een nieuwe kandidaat kan er trouwens niet zomaar komen. Biden moet zichzelf eerst terugtrekken. Kickbokser Jamal Ben Sadiq is in België veroordeeld tot 40 maanden cel voor witwassen en oplichting. Hij krijgt ook een boete van 40.000 euro. Jamal is de grote rivaal van Rico Verhoeven. De criminele zaken van de kickbokser kwamen aan het licht tijdens een andere rechtszaak. Jamal zegt dat hij in hoger beroep gaat. En ondernemers Rotterdam in Amsterdam hebben genoeg van alle demonstraties daar. Ze balen vooral van alle drukte en overlast, zeggen ze. De ondernemers willen dat de gemeente strenger kijkt naar geluidsnormen. Want er komen ook vaak geluidsinstallaties mee met de protesten. En de gemeente zou misschien ook wat vaker een demonstratie moeten inperken. Wij zijn allemaal voor het recht op demonstreren. En dat moet ook zo blijven. Iedereen moet zijn stem kunnen laten horen. En tegelijkertijd is, ja, is dit ook wel een soort van noodkreet... Eh, dat we met elkaar zeggen, eh, ja, hier moet echt iets aan gebeuren. Volgens de Amsterdamse ondernemers waren er vorig jaar 850 demonstraties op de dam. Dit jaar zouden tellen al op ruim 600 staan. Krijg je nog wat weer? De zon schijnt volop en vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen opnieuw veel zon. Alleen in het zuiden en zuidoosten heb je richting de avond kans op een bui. Het wordt morgen zo'n 25 graden. ZFM, verkeersupdate. een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 ...met Heder De Delilah. En het ging net een beetje fout met het instarten van de jingle... ...dus daarom hoorde je alleen het nummer. Maar welkom in het tweede uur van Jelmer en de M&M's... ...van de laatste vrijdag van juni 2024. Oftewel gewoon vrijdag 28 juni. En in het tweede uur aan het begin bespreken we altijd een beetje... ...het Zandvoortse nieuws in het Zandvoorts kwartiertje. Want het was vorige week een uh, druk en feestelijk weekend in Zandvoort. Natuurlijk omdat het ook eindelijk weer een keer lekker weer was. En het stond ook bol van de activiteiten en feestelijkheden... Op vrijdag werd de 23e editie van de Historic Grand Prix afgetrapt en werd ook de avondvierdaagse afgesloten. Dus een dolle pret ook in het centrum met blije kinderen, trots met hun medaille na vier dagen wandelen. Dit jaar was er ook speciale aandacht voor 100 bezitters, waardoor het evenement nog gezelliger werd. Daarnaast was ze kuisant voor dan dus het toneel van de Historic Grand Prix en liefhebbers van oude sportwagens... Dompelde zich onder in autogeschiedenis met wereldberoemde merken als Bentley, Porsche, BMW, Bugatti, Mercedes, Ferrari en Audi. Hashtag NoSpon. Een van de hoogtepunten was de historic Grand Prix Parade op zaterdagavond, waarbij de historische wagens in een prachtig optocht door het centrum van Zandvoort trokken. En dan hadden we ook afgelopen weekend het tweedaagse krijtkunstfestival, waar, uh, als ik Fred Rozenhard hoorde, bijna 100 mensen op afkwamen. Uh, op het terreintje bij Badhuisplein uh, gingen mensen creatief te werk met uh, krijt in de hand en maakten ze de mooiste dingen. En waren ook de professionele kunstenaars, maar dus ook gewone amateurmensen, konden hun creativiteit daar kwijt. En het uh, ligt er nog steeds, want het heeft natuurlijk niet geregend. Dus wie een kijkje wil nemen, kan daar uh, ja, gaan kijken op het Badhuisplein. Er was ook het 25-jarig jubileum van de Sandy Hill Chill... Waar ik eigenlijk nooit echt al eerder van gehoord had. Maar het schijnt dus ook een begrip te zijn onder de Duitse bezoekers. En dat verklaart het oh. misschien. Dit evenement dat begon als een vier... Stel die hulletjoller of zeggen Duits is dat? Ja, ik, ik, ik, ik, ik werkte ook vorig vorige weekend. En toen was er ook een soort bingo. Dus, oh. en, toen, en toen hoorde ik ze allemaal nummers steeds in het Duits oproepen. Ah. Dus ik had wel een beetje een vibe van dit is niet per se voor iedereen... maar voor een specifieke groep. Dit evenement begon 25 jaar geleden overigens als een verjaardagsfeest... En is dus uitgegroeid tot dit legendarische evenement. Uh, dan hebben de salsa-liefhebbers konden ook hun hart ophalen bij Mango's Beach Bar. En dit maandelijkse salsa motion zomer-evenement werd druk bezocht... en zorgde voor een swingende afsluiting van het weekend op de zondag dus. Ik vind salsa dan ook wel gewoon echt heel leuk. Ja. Ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Ja. Dat is echt van een van die, van die rare specifieke dingetjes. Ook een beetje een soort trend lijkt te zijn ofzo, de laatste tijd. Maar ik, vind dat, ik word er wel vrolijk van. Ja, en dan Zellig. hebben we nog even tussendoor Pride at the Beach. Want die had vanmiddag ook een opening van de exposities. Die uh, sinds vorig weekend ook te zien zijn in het Oude Raadhuis. natuurlijk, uh, Waar beleefd Zandvoort nu zit met tien verschillende kunstenaars. En dat is daar ook te zien. En vanmiddag was daar onder muzikale begeleiding van Emiel Baars de zanger. Een heel leuke opening met best heel veel mensen. Uh, kunst, cultuur geïnteresseerd. Maar ook uh, mensen die langs liepen die even binnenkwamen kijken. Dan hebben we de volgende Pride at the Beach promotie. Namelijk op woensdag 24 juli wordt de documentaire Uit het leven vertoond... in de Sandvoorts bioscoop. En deze prijswinnende film portretteert het aangrijpende verhaal... van drie personen die hun periodes vol zelfmoordverlangen overleefden. En dat werd vastgelegd in een documentaire door maker Tim Dekkerts. En het is na een idee van Henk Burger. Want het aantal zelfmoorden in de LHBTI-gemeenschap in Nederland... is vijf tot negen keer hoger dan in het, het hetero deel van de samenleving... Een schokkend resultaat dus van jarenlang, jarenlange uitsluiting, pesterij... of bijvoorbeeld je biologische familie die je uit huis zet. Er zijn heel veel redenen om je ongewenst of ongeliefd te voelen. En Uit het leven is dus een film die dit taboe in de regenbooggemeenschap doorbreekt... en een hartverscheurende roep om broodnodige verandering tegelijkertijd. Wil je deze film nou zien, dat kan op woensdagavond 24 juli. De maker is er aanwezig en een van de hoofdpersonen, Chris Veen... die dus ook zijn verhaal daar vertelt... Uh, maar na de hand van het vertonen van de ongeveer uh, iets meer dan een uur durende documentaire is er ook nog ruimte voor een nagesprek. Want het is een uh, heftig onderwerp, dus uh, in een soort uh, ja, gespreksetting is die bioscoopzaal dan ingericht. En, uh, is iedereen daar welkom, uh, ook als je misschien niet meteen iets met het onderwerp hebt? Um, uh, het is de moeite waard het is dus ook een prijswinnende documentaire, want het heeft op internationale films, festivals, in de prijzen gevallen. Juist omdat er weinig wordt gemaakt over dit onderwerp. Oké. Okay. Dat, nou, dat is was een hele uh, mond, vol. Hele mond vol, inderdaad, ja. Nee, inderdaad wel een leuk druk weekend in Amsterdam Want ik heb er zelf niet zo heel veel van meegekregen dit keer. Ik ben ook niet bij de historic uh, Grand Prix geweest. Normaal wil ik daar wel graag naartoe, maar we hadden natuurlijk uh, de dag daarna Comic-Con. Dus dat is ook weer een hele andere wezigheid. Dus ik denk, nou, ik hou het wel even ja, niks. Het was Staten ook avond. gezellig in Utrecht. ja. Zeker. Ja. Maar uh, nee, inderdaad, een interessant verhaal. Ook nog wel genoeg te doen de komende maand. Denk ik ook met Pride at the Beach. inderdaad. Ja, de opening waar dat, jij bij uh, was ik, inderdaad. Ja, de, de, in ieder geval de exposities zijn al begonnen. En dan hebben we 24 juli is dan. Onze eerste activiteit, nee, dan hebben we de donderdag de borrel, en dan in het weekend is er ook wat. En dan heb je gewoon de zondag, de maandag en de dinsdag: dan heb je de hoofddagen, wat ook weer helemaal vernieuwend is. En een ander programma dan hij uh, wel de vaste onderdelen, maar in ieder geval vernieuwend uh, en toch wel weer een beetje anders en verrassend. Um Okay. Wat ook leuk is om te noemen, is dat Zandvoortse scholieren deelnemers van het jeugddebat... Ja, daar hebben we weer, Mike. Ja. Het komt een aantal keer voorbij sinds dat jij hem zelf hebt gedaan Ja, ik ben, acht. Ik ben veteraan hè, van ja. groep 8 uh, van het jeugddebat. Veteraan jeugddebat. <laughs> uh, de kinderen afkomstig uit groep 8 van verschillende Zandvoortse basisscholen... ...waren uitgenodigd door Kamerlid Dirk Boswijk van het CDA. En in gezelschap van de burgemeester en de griffier kreeg de scholieren... ...een uitgebreide rondleiding door het iconische gebouw. Dat staat er dan, maar... Ja, hoe iconisch is het? Want het is een tijdelijk gebouw en van buiten ziet het er niet... Pers ja, het is iconisch vanwege misschien zijn aparte architectuur. Laten we ah, ja. daarop ik, houden. Ik vind dat het een beetje lijkt op een soort lelijk casino. Een soort brutalistisch maar casino uit de jaren... Er, met die gouden pilaren aan de voorkant, weet je wel. Het schijnt, het schijnt er van, vanuit binnen. Gelukkig is het een tijdelijk iets, maar vanuit binnen schijnt het wel oké okay te zijn. Heel alleen clean. Alleen dus, uh, alleen dus uh, uh, vrij onoverzichtelijk, omdat het heel veel gangen heeft. Maar ja, ja dat is weer insight, information. Nou, maar wel, wel heel leuk nog hierover. Want ik, ik heb uh, dat debat een beetje begeleid natuurlijk... vanuit de politiek. Dus ik ben ook, uh, ben ook bij je geweest. Ik doe ook heel vaak zeg maar, lezingen op, op de scholen. Want het is een soort uitgebreid programma... waarin ze dan zeg maar hebben... om je dan als, als raad een beetje toenadeling zoeken... bij leuk. de scholen om ze wat uit te leggen. En dan uiteindelijk mond dat uit in dat debat. En de winnaars daarvan worden eigenlijk altijd meegenomen... naar de Tweede Kamer als een soort van... Ja, prijs is natuurlijk hartstikke leuk om, om mee te maken... als je, ja. als je jong bent, ja. zeg maar. Maar ik moet ook zeggen... en dat is echt elke keer verbaasd me dat... Een aantal van die kids, weet je, die zijn echt ontzettend goed. En ik maak echt geen grapje. Die kunnen echt enorm goed praten. Die spreken beter naar de voorzitter dan een aantal andere collega's. Ik zal geen, uh, geen namen noemen. <coughs> dus, dus dat is gewoon, dat is echt, vind ik echt heel leuk. En ik vind het ook leuk dat het, dat, uh, ja, dat het dan gebeurt. Gewoon, ja, ja, ik vind het ook een leuk initiatief inderdaad. Het debatteren voelt toch een beetje als een soort natuurlijke ziel. Dat kan je gewoon of dat kan je niet. Dat is ook iets wat je zomaar kan aandelen, heb ik het idee. Ja, ja. nee, nou ja, niet zomaar, maar. Ik, ik zie ook, ja, ik ja, zie, kan alles ik, ik, ik maar... hoop dat ik in ieder geval ook verbeterd ben de afgelopen twee jaar. En ik ik, je ziet, ik denk wel dat je beter kan. worden natuurlijk, ja, je kan wel beter worden, maar ik heb het dat je er wel een beetje een aanleg ja, voor ja, moet tuurlijk, hebben. Ja, Als het je helemaal ja. niet ligt vanaf het begin, dan nee. kan je natuurlijk ook wel ja. oké okay worden. Maar je zal nooit heel goed worden, nee. denk ik. Het is wel met meer dingen zo. Ja. Nee, maar dat, en dat is soms ook wel eens jammer, want soms zie je gewoon is iemand inhoudelijk ontzettend sterk. Ja, maar ja. Dan is het debatteren of het hele publieke deel van de politiek niks ja. voor hen. Ja, dan gaan ze toch minder snel voor ja, zo'n carrière. Je kan ook ja. niet gewoon uit je woorden komen, zoals Biden. Ja, het ja. kan wel, dus het is mogelijk. En toen, jongens, er is hoop. Als je niet kan debatteren. Je kan ook president van Verenigde amerika worden. Ja. Dus, uh, ja. Als je 80 bent nog. Dus, uh, <laughs> nou ja, dus never, goed. Stop. never stop. We hadden het in het uh, vorige <laughs> uur er al even kort over. Maar vanaf vandaag gaat de zomerafsluiting van de Haltestraat in. En tot en met 8 september is de, uh, is de straat dagelijks tussen 5 en 2 uur s'nachts. Verboden voor gemotoriseerd vervoer, zoals auto's en scooters. Uh, vanwege werkzaamheden om palen in de grond te zetten, zodat het de straat niet meer met hekken hoeft worden afgezet, maar met uh, ja, zo'n beweegbare paal die je ook op de busbaan uh, hebt, uh, wordt, de, wordt de straat twee weken lang helemaal afgesloten, dus de hele dag. En daarna uh, volgens de al bekende maatregel alleen in de avond. De fietsen zijn te gast en het wordt vooral weer... Een nou, maar da oh, oh, oh. Dat is nog een beetje dubieus. Het is namelijk zo dat de raad de wens had... dat er geen fietsen door de haltestraat konden. Ja. Alleen, er is een van de politie rapport wat iets anders zegt. Dus laatst behandeld in de raad. Uh, wat we dringend adviseerden om het niet te doen. Dat nou, heeft schijnlijk te maken met de, de fietsbewegingen... of het niet handhaafbare deel van het, het niet toelaten van de fietsen. Maar er is nog een kans dat ook de fiets niet te gast wordt. En dat okay. gewoon helemaal voetgangers. Dat is wel een belangrijke okay. nuance. Het is toch helemaal niet nodig om te fietsen door de halte straat. Je kan die straat ernaast nemen. of je kan. Ja, de, de ja, ik, de... ik, ik mag natuurlijk geen niet te, maar politiek bedrijf. Maar persoonlijk denk ik dat ook. Dat je het liefst gewoon helemaal voetgangers wil. Maar we hebben nu als raad. Als de raad heeft dus gezegd van we willen afwachten wat het rapport zegt. Want we zijn we niet over geïnformeerd. Dat heeft de wethouder gewoon zomaar zelf besloten. Um, nu gaan we dat te zien krijgen alsnog. En dan gaat er later nader nog een besluit overgenomen wordt... of het dan ja, helemaal oké. afgesloten ja. wordt... of alleen voor fietsers. Ik, belangrijk zou, om, ja, dan, uh, ik, ik zou persoonlijk zeggen... want ik heb helemaal geen uh, probleem met daarmee... gewoon ook afleggen voor fietsers. Je fiets maar lekker even om of je gaat lopen. Helemaal prima. Maar dat vind ik dus ook. Nou en ja, ik fiet, ik fiets daar heel vaak, dus, dus in, in mijn ik eigen ook. nadeel. Ja, maar... Ik ook. Maar <laughs> het is, ja, is een hele makkelijke route. Ja. Dat, ja. Dan hebben we nog uh, nieuws voor treinreizigers. Die moeten even opletten als ze morgen tot en met maandag... met de trein gaan richting uh, Amsterdam Centraal. Want er rijden namelijk geen of zeer beperkt treinen... vanwege... Uh, werkzaamheden en je moet dus rekening houden met extra reistijd en ook plannen en waarschijnlijk moet je met de bus um, uh, Probeel, Probeel voert niet alleen werkzaamheden uit in het stationsgebouw zelf van Amsterdam Centraal, maar ook daarbuiten en natuurlijk aan de perrons en een tunnel, uh, die worden al helemaal verbouwd, daardoor is ook een deel van spoor 1 en spoor 2 al uh, een tijdje niet toegankelijk. Deze grootschalige werkzaamheden die in 2021 begonnen zullen naar verwachting in 2030 zijn afgerond en, uh, het, het doel is dus ook het verbreden en het verlengen van de huidige perrons. En een extra fietsenstalling. Met bijna 9000 fietsen moeten daar terecht kunnen. En, uh, uh, okay. Ja, Je kan de website bouwen op een eiland bezoeken. Om, uh, ja. om te bekijken wat maar het idee is. Ik heb oprecht het idee dat ze al tien jaar op Amsterdam Centraal... of in ieder geval in de omgeving aan het werk zijn. Ja, dat zou goed kunnen. <laughs> Oké, okay, goed. Maar het wordt in ieder geval lekker weer... dus je moet even opletten als je of naar Amsterdam... maar het beste natuurlijk gewoon in Zandvoort kan blijven. Want dan kan je genieten van het strand en het leven hier. Dan hebben we een toepasselijk nummer. Nou ja, Have You Ever Seen The Rain... van Creedians Clearwater Revival. Het gaat eigenlijk ergens anders over. Maar het is wel een lekkere nummer. En het heeft ook een beetje die zomerse vibe. Dus we gaan er gewoon lekker naar luisteren. Oké. Okay. Have You Ever Seen The Rain? Yes,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 met Go All The Way op ZFM Zandvoort bij Jelmer en M&M's. Het is nog steeds de laatste vrijdag van juni, 28 juni 2024. En ik ben hier nog steeds met de M&M's. Hallo hallo hallo. Ja, hallo, hallo, hallo, hallo. We zijn er nog steeds natuurlijk helemaal volledig van de partij. En eigenlijk staat nu iets op het programma waarvan we nooit echt goed een invulling weten, maar ik heb wel een uh, onbewerkte jingle klaarstaan. Al wat goed. Ja, ja. Niet meer kunnen pinnen in een drukke Albert Heu. Een lol weer bellen in een overvallen trein. Een schaafwand op het puntje van je elleboog. Een spetter heet u zu in je linker oog. Ga oh, zitten op je dure zonnebruil. <lacht> je vingers die blijven plakken aan de grond. Het is een irritatie, facotje. Het is een irritatie, facotje. Het is een irritatie, Je telt al, tien, dan is het klaar. Ja, dit is natuurlijk de legendarische Jochemeijer. En uh, we dachten dit jaar, we brengen het irritatiefactortje erin. In plaats van het discussiepuntje. En het werd uiteindelijk ja. toch vaak wel een discussiepuntje. Ik, ik, en we wisten eigenlijk nooit echt waar we ons aan irriteerden. En daar irriteerde ik me een beetje aan. Ja, dat ik, we nooit iets weten te vinden. Ja. Te nou, ik, ik irriteerde me dus. Dus daarom dat me ook aankondigde dat het de onbewerkte versie was. Dat is al... ...tot twee keer toe een versie hebben gehad met zoveel reverb... ...dat we gewoon helemaal niet meer horen wat Jochem zingt. <laughs> dat is in ieder geval opgelost. Dus iets minder irritatie. Ja. Misschien niet goed voor de column, overigens. Het uh, irritatieniveau is gedaald. Ja, het is wel gedaald, ja. Ik moet zeggen, dat irritatiefactortje... ...ik vond het een leuk idee de eerste keer toen we een leuk irritatiefactortje hadden. Dan heb ik eigenlijk continu gezegd, waar is het discussiepuntje? En daar ben ik steeds een discussie over aangegaan... ...buiten ja, de kunnen... uitzending. En ik krijg hem er steeds niet doorheen. We kunnen nou, gewoon misschien, discussie moeten we dan even hier plenair uh, behandelen. <laughs> plenair plenair. <laughs> Hartstikke jammer, ik ben vrij, kom op. Ja, dit, dit, dit, dit, dit. Oké, okay, dan uh, beslis ik. Uh, nee, dit kan echt weer niet. Ja, ik weet niet, ik had zelf, ik had zelf iets over: over dat ik inflatie. hier. We aten vandaag bij, uh, moeten we dat zeggen? Ja, nou, we kunnen het wel zeggen. Bij we we de beste zeggen. snackbar van Zandvoort. Ja, bij, bij, in een, na de v -band. Dus laten we ook positief zijn bij het plein. We hebben er als best wel lekkere hamburgers, die <laughs> ja, raar, maar dat doen we altijd voor de uitzending. Ja, zeker. Gewoon, ja. gewoon traditie is dat. En die is gewoon ja. aangepast. Die is gewoon kleiner geworden. Daar zit nu mosterd in. Het Zelf lijkt gewoon een plek, soort van ja. iets betere McDonald's Ja, maar hij is nu. wel goedkoper geworden. Dat moeten we wel toegeven. Ja, hij is een paar euro. Dat is, is gewoon Door minder vlees, hè? Ja, ja maar ik, ik, moet, ja. ik moet zeggen... Ik vond mosterd wel erg lekker. Maar hij was wel anders. Ja, ik, ik vond die mosterd helemaal niks. Lekker, maar anders. En dat is dus maar, zeg waarom maar, kon jij het niks dan? Nou, maar da, da, nou ja, ik, ik hou gewoon niet van dat, dat vieze gehooglijke, of ofzo. Ik vind, ik uh, vind mosterd hartstikke dan. lekker... Maar, maar ja. dan moet je wel goede maar Lekkere lekker de Limburgse groffe mosterd, weet je wel, een beetje een beetje eliterre, weet je wel. Niet, van die vieze pauper... Uh, McDonald's <laughs> mosterd, zeg maar, weet je wel. Ja, ja nee, maar maar, LR, dus, dus, doe dus, niets, niets, meer koos. Dus, Zo hebben we uh, wel een beetje standaard de hier. De volgende keer wordt het geen burger meer, dus. Nou, nee, ik heb in een korte gesprek met die eigenaar. Dat is dus even gek scheren opgooien. Of vind ik die die moesten een gesprek met eigenaar. Kijk, ik ben gewoon ja, politiek, nee, ja, ben Ik ben uh, oh. Ik ben, het, is, het is nog steeds mijn favoriete restaurant van Zandvoort, denk ik. Dat kan ik wel stellen. Ja, restaurant? Ja, oh ja, ja oké. Okay. Ik, ik, ik, ik kom er het meeste, weet je. Ik, dat kan ik niet ontkennen. Ja, oké. Okay. Uh, nee, maar inderdaad, het was wel anders. Ik moest okay. wel even wennen. Maar dit is denk ik een overgangsperiode dat heeft geduurd. Ja. Ja, ja, precies. Maar dus in een breder zin. Dus, kijk, het, hij is dus ook gekrompen, hè? En dat noemen we dus shrinkflation. En dat heb ik dus... Oh, Grimflatie. Grimflatie, ik. Mm. De het, het, wordt, het wordt kleiner en, en net zo duur of zelfs duurder in sommige gevallen. En nou, dat zie je dus. Constant in de supermarkt. En dat is dus ja. ook, vind ik ook heel erg. Want daar hebben mensen helemaal niet door hoe duur het leven aan het worden is. Want, want constant ver, verandert die, die pot pindakaas... van café. Of weet ik veel. Ik even me, vanaf 10, 10 mm wordt die kleiner. Dan heb je constant niet door. Dat je eigenlijk steeds minder krijgt. En op een gegeven moment. Dan, dan, als je in je herinnering terugdenkt, nou, was het nou zoveel? Of zoveel? Of weet je wel. Ja, maar kijk, je denkt natuurlijk, het maakt niet uit voor de fabrikanten. Maar dat, op zo, de hoeveelheid potten die zij bijvoorbeeld maken, dat scheelt zoveel geld. Ja, scheelt heel veel geld. Maar, wat ik dan ook zit Kijk, weet je, tuurlijk, het wordt ook niet aangegeven. Het wordt voor heel sneaky zo achter de rug van de consument gedaan. En bij de tijd dat het zo erg is geworden, Dat je dan door: hè, is die pot niet wat kleiner geworden? Oh, oh, en nog erger, breek mijn artspriesterberg niet open. Dan komen ze, dan, dan eet je een fucking cracker of zo, weet je, een Mazda crackers. En dan staat er nog: nieuw recept! Masta. Nieuw recept! Staat er dan nog weet je nieuw recept! Nou, En dan denk je: oh, nieuw recept. Oh, nou, en dan eet je ze. En dan heb je toch nog een oude in de kast liggen. Dan vergelijk je die met een nieuwe. Want dan heb je één oude cracker één nieuwe. En dan is die nieuwe gewoon hartstikke goor. En wat nou ja, blijkt dan? Ik, ik dan dat... kijk je op die menukaart. Nee, wacht even. Dan kijk je dus op die menukaart. En dan blijkt dat ze een of de paupergraan hebben geïmporteerd uit Indonesië. Omdat dat goedkoper is dan het andere graan. Ja. Nou, het nou, en, en is nieuw, ja. Uh, en er het, zit ook uh, minder, minder touwt in het product. Ja. Ja, ja, maar dat is ook vies. Ja, dat is ook het dat probleem. Ook vies. En nu we toch bezig zijn. Ja. Ik maak nu dus niet een fles. Zo, ik ben wel boos. Ik ben wel boos. Ik ben Ik maak nu een fles algemeen drinken ook hier zo. En wat zie je nu? De dop zit vast aan de fles. En oh. dit is dus zo'n literfles en dan boeit het me niet zo. Maar laatst op Comic Con liep ik dus ook met drie van die kleine kutflesjes. Drie? Ja, ik had drie flesjes dingen oh. gekocht. Ja, ja, water, cola, nog iets, maar niet uit. En er zit ook die dop aan vast. En het eerste wat ik stevig vast doe, is die dop eraf afhalen. Want daar heb ik een trucje voor ontwikkeld. Kijk, hij haalt hem maar gewoon je af, staat jongens. Ja, ja, ja. Deze man geeft het geen fuck voor leg even uit hoe je dat doet. <laughs> nou, wat je dus doet, je doet hem zo erop... en dan, dan, dan doe je hem los dan doe je naar achteren... en dan buig je hem zo gewoon naar rechts en draai je hem zo om. En dat weet iedereen volgens mij. Nou, maar dit is wel interessant, ook hieraan, hè. Weet je, dat oprecht? Ja, je er zijn een aantal achter. organisaties, bijvoorbeeld blinde geleiden, honden trainen en zo... of hulphonden en zo. Maar die trainen ze dus met die dopjes van die plastic flessen. En die samelden die altijd in voor die honden... En het is dus oprecht zo... dat een aantal van die hondeninstanties... die zo die hartstikke mooi werk verrichten... hebben nu een tekort aan trainingsdopjes. Omdat, gewoon, omdat iedereen ze... inclusief die dokjes laten recyclen. Dus ook op zo'n manier... los van ons ongemak. Ja. Hè? De kijk, wereld wordt er ook gewoon minder goed door. Dus ja. Al die arme blinde geleidonden hebben nu geen... geen... geen, geen okay. kijk, en nog een laatste comment hierop. Ik laat ze er gewoon op zitten. Ik ze niet los weg... Als ik nou. statiegeld inlevert, laat ik die dop er aan zitten. Nou, Welke, die gooit de dop losweg van de fles. Dat doe je niet. Nou, nee. het is toch weer gelukt. Een je ja. die lekker dit, deze rubriek heeft gevuld. Ja, dat doen we het toch elke keer? Heel en uh, we sluiten deze Leven rubriek al lekker koelend af met een uh, volgende rubriek: Demminem Hit van de maand. Ja, de M&M van de maand en deze keer komt die van uh, Mirko. Dus uh, wat heb je uitgekozen en waarom in één minuut? Oké, okay, dit keer Russian Roulette van Port Robinson. is een uh, Amerikaanse indie elektronica artiest die echt ja. ontzettend veel veranderingen teweeg heeft gebracht... in die hele muziekindustrie, de muzie uh, muzie elektronische muziekindustrie. En ja, dit vond ik toch weer een heel opvallend nummer, want dit neigt ineens weer meer naar een beetje de punk... En normaal ben ik helemaal niet van de lyrics. Maar deze lyrics zijn heel erg meta. Dus die zijn laag op laag op laag op laag. En eigenlijk hoe vaker ik dit nummer ben gaan luisteren, hoe meer ik hem kon waarderen door alle beetje verstopte boodschappen die erin zitten. En heel goed met mij als persoon resoneerde. Dus en wat, wat hou jij er dan uit? Het gaat een beetje over de, de gekheid van het leven op een bepaalde manier. Dus ik zou zeggen, luister hem. Luister hem hierna nou nog een keer. Oké, okay, dit is Porter Robinson met Russian Roulette, de M&M-hit van Mirko deze maand. M&M-hit van de maand. ...because it was too powerful. That's why you won't forget it. Don't kill yourself, you idiot. Ja, en ook nog de... ...laatste lyrics van het nummer... ...en die zijn best wel Ah, uh, Interesting. Geen zorgen, uh, ook, ook uh, voor... ...geheim inlichting is ik me niet suïcidaal. Maar het is een... ...het is een interessant nummer hè? Ja, ik vind het bijzonder. Ja, dat vind ik het gewoon. Eén woord bijzonder. Ik vind het wel leuk... Dankjewel. Ja, nou, wel bijzonder. In ieder geval een opvallende bijzonder keuze nummer. dus. En, uh, Waardig voor de mm voor, voor jou is het geen opvallende keuze. Okay. Maar okay. Ik, ja, normaal zou ik het een opvallende keuze Maar wel leuk, ja, wel leuk. Ja, hij past uh, goed in de rubriek. Ja. Het is in ieder geval een ander nummer dan, uh, dan doorgaans. En uh, wilde u nog wat over zeggen? Of? Nou niet, volgens mij heb ik het bij de intro wel ja. gezegd. En ik zou zeggen, het klinkt heel raar, maar ik, bij mij is het echt zo... Dit moest echt me groeien, want de eerste keer dacht ik van... Eh? De tweede keer dacht ik, ah. en nu, nu, nu bij de echt, dit is wel de, weet ik de, de, de, de, de 40ste keer of zo. Ik van, ja, dit is wel echt een nice nummer. Maar dat, het, het maar dat is met de meeste goede nummers zo. Ja, dat je, ja, misschien. Ja, vind ik ja. Wel. Maar deze moest echt helemaal groeien. De, de, de nummers die ik nu ja. het best vind, vond ik in het begin eigenlijk niks. Oh, ja. Dan ga je het een paar keer luisteren en denk je, oh, toch wel lekker, toch wel lekker. Ja. En dan, ja, op een gegeven moment denk je, ja, dat is wel echt een heel goed nummer. Ja, nou, bij deze ook wel. Maar ja, oké, okay, ja. top. Ja. Um, ja, we hebben eigenlijk een beetje zo'n soort tussenmomentje dat iemand nog iets kwijt kan over andere muziek of... Uh, nog erg oh Mickey App, Mickey App, Mickey App. Hoe oh, moet dat op de radio? Ja dat moet op de radio. <laughs> ja, moet dat op de radio? Ja. Ja, ja. Oh, jongens, hij heeft een druppel emoji, weet je wel? Zo'n lach en zo. Ah, emoji, zo'n. Ik weet niet wat. wat uh, voor een emoji? Wat voor Zo, Ah, uh, uh, oh. ja ik weet niet. Wil je nou te laten kreunen op radio, jammer. Wat is? Nee, uh, ja, ik ik mij maar één af <laughs> Ja, ja oké, okay, nee, oké, okay, niet duidelijk. Goed me in geval, nou, wat in ieder geval goed in de, in de muziekgenre uh, rubriek uh, goed is om te noemen, is dat Taylor Swift natuurlijk volgend weekend in uh, Nederland is. Oh ja. En uh, donderdag, vrijdag en zaterdag optreedt in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dus dat uh, belooft uh, een hele leuke gekkigheid te worden, waar wij helaas niet bij zijn. Maar het wordt vast een leuke fomo project uh, om ja, uh, daar te erigen, nou, ik, ik heb daar geen FOMO is. voor, moet ik zeggen. Ik had er wel graag bij willen zijn... maar ik vind het ook niet zo rand dat ik er niet bij ben, moet ik eerlijk zeggen. Oh ja, maar en zijn Swifties bij, hè? Ja, ja, nou, ja. Oh, ja. Me medium zeg ik altijd, medium. Medium. medium. medium oh, nou. oké okay. Geen Die Hard fan, maar daar ben ik van eigenlijk niemand. Maar ik vind het allemaal wel allemaal leuke muziek, dus... ik vind het een beetje... ja ik ben wel fan... Maar ik ben niet zo'n fan, zeg maar... die echt uh, nee, ja, dagen okay. in de reis wil gaan Maar dan is zo. het ook wel respectabel. Kijk, als je ervan ja. geniet, dan is het goed. Ja, maar wat ja. sommige mensen doen, dat... Maar ik uh... ga wel gewoon elke plaat op release day. Ja, heel goed, dus heel goed. ja, ja, het. Is nou, en ik moet zeggen... Ik, ik weet niet of dat mag, joh. maar ik, ik, ik, ik zie dat het volgende nummer... dat wordt Falla uh, ja. Boy, fake ja. out. En daar, daar wil ik toch nog heel kort over zeggen... dat, dat, dat we, verwachten heel veel mensen misschien niet... van een man die nu in, uh, in bloesjes rondloopt... en zijn haar netjes naar links gaat. Maar ik was vroeger echt een ongelofelijke emo. En ik zat altijd depressief... Uh, ergens midden op een rotonde om uh, drie uur s'nacht, zeg. Maar dat was ook voor mij mijn jeugd. My Chemical Romance dus luisteren. Zo staat, ja, dan luister je dus naar Fallout Boy, My Chemical Romance. Dat vindt gewoon, ik, en ik, ik merk ook, de laatste tijd ben ik weer heel erg into die muziek. Ja, maar dit nummer is dus van het nieuwe album, hè? Dat is jaar uitgekomen. Maar dan, vind ik vind het leuk dat het nog een beetje ja. Ja, leeft. Ja, zo. ik ook. Hallo, het le boy, leeft nog. Uh, boy, boy leeft alive. Volledig met fake-out. Daar gaan we naar luisteren. Ja. Dankjewel voor die toevoeging trouwens, Mirko. Ja, geen probleem. Goede ja. informatie. Dat is van ja. materiaal. Nou. Okay. <laughs> And I've been cut through the darkness Castle, temper, red wine But I'll make no plans None can be broken No plans None can be broken Remember us just like this forever But this can't last Won't last So make no plans None can be broken Was uh, Fallout Boy met Fake-out van het nieuwste album dat ze hebben uitgebracht vorig jaar. Ja. En ze stonden ook even in Nederland in de concertpodia, volgens mij in de Dome. En, uh, weet ik niet. Nee, dat weet ik inderdaad niet. Ik, was, ik ben eigenlijk pas echt Fallout Boy gaan luisteren toen dat album, dus dat album heet So Long for Stardust, uitkwam vorig jaar. Ja. Daarvoor kende ik het wel. Nee, dus ook dingen zoals Thanks for the Memories of zo natuurlijk. Maar ik luisterde daarvoor nooit echt actief. Maar dit album heb ik ook toen gekocht en heb ik wel een paar keer geluisterd. En dacht ik, ja, best wel lekker. En toen ben ik ja. ook de wat oudere nummers gaan luisteren. Dus ja, best nice. Ja. Ja. Ik vind hem nice, ik ga hem toevoegen. Ik ja, dat nice. Niet. nice. We gaan de emo weer terugbrengen. Ja, ja, daar komt hij Binnenkort alweer. met lang haar en blokjes riem. In uw raadzaal. Ja. <laughs> Binnen binnenkort in uw raadzaal. <laughs> in uw raadzaal. Oh, oh, oh. Nee, oh, oh. nee, nee. nee, nee, nee, nee. Ja, het, het, het, moet, het moet kunnen tegenwoordig. Alles kan. Alles dus, kan. Alles kan, ja. Alles kan. Ja, zeker. Alles kan. Toen hadden we het eigenlijk ook gelijk over andere rare fases die we hebben gehad. Toen zei ik eigenlijk, ja, ik heb eigenlijk nooit echt rare fases gehad. Dus ik kijk even naar jou. Maar heb jij ooit rare fases gehad? Ah, ik weet niet wat raar is, maar volgens mij denk ik wel dat dat aardig meevalt. Ja, maar ik, er, ik zat er ook over jou te denken. Ik weet het eigenlijk ook niet, maar ik vind het best wel saai. Dus Mirko? Ik denk dat ik geen niet rare fase heb gehad. Dus dan is de vraag, maar is, is het is niet dit, normaal? Is dit de plek om het daarover te hebben? Of zullen we het maakt no uit. Geven, of... ja, dan maar het nou uit. Ik ben een overhoek, he. C he. staat voor transparantie en vrede en liefde en weet ik wat. En, uh, noem maar op, dus dat mag gewoon. Okay. Ja, ja, dat mag gewoon weten. Ja, ja. Als, ik, als ik het niet wil zeggen, dan zeg ik het niet. Dan moet je geen zorgen om maken. Maar. Okay. Wat, wat zou je dan niet willen zeggen? Ja, <hijen> <hijen> nee, maar dat, dat, dat, heel leuk, ja, nou, maar heel, heel ik, leuk. Ik heb soms ook gedacht dat, dat dat toch meer in Amerika of zo speelt. Weet je, geleden is in pop culture, al die soorten groepjes die. Heel je had. veel groepen, ja. ja. maar als je ook denkt aan bijvoorbeeld, dat heb ik natuurlijk. Uh, maar dan heb ik het gewoon over bijvoorbeeld Amerikaanse, en dan heb ik het over nee, mijn guilty pleasure-genre aan films van die mid-zero's, to-late-zero's. De random Amerikaanse high school movies, weet je wel. Dingen zoals Mean Girls of zo. Ja, dat is best leuk, maar in al die films waren eigenlijk één ding gemeen. Het, zijn de, het is de ene kliek tegen de andere kliek. Ja, maar het is ook... Eigenlijk volgens mij is het gewoon heel... Ik heb ook wel allemaal boeken over gelezen... en biologische studies... waar ik er heel diep op ingaan. Maar mensen willen allemaal ergens bij horen. Het is in onze natuur. Samenwerken. Bij een groep horen. Dus dat is ook logisch. Ja, yeah, I guess. Ik ben denk ik gewoon nog wel vaak gewisseld... van, uh, van groepje of... Uh, ja. Ja, Misschien niet. heb ik dat biologische instinct niet helemaal. Maar ik heb, ik heb toch dat iedereen dat in Amerika dan meer speelt. Als je tenminste popculture moet geloven dan in Nederland. Daar, ja, dat denk ik wel. Want ik kan me ook niet ja. herinneren op bijvoorbeeld de middelbare school. Dat wij echt groepjes mensen hadden. Tuurlijk hadden we een paar ja. mensen die, die waren vrienden ja, ja. met iedereen. En die gingen altijd feestjes vieren en zo. En je hadden we mensen die zeiden wat minder. Maar je had nooit echt. Uh... Ja, ik moet wel zeggen, wij hadden op school toch wel altijd. Uh, en, en een beetje afhankelijk van de middelbare basis en zo. Maar hadden we hadden toch wel vaak. Dat je had in ieder geval wel altijd een soort van de de, de, de tussenin groep. Je had altijd de coole boys, toch wel? Je had ja, altijd de nerds. Okay. Dus je had toch altijd wel drie groepjes. Ja, maar het is wel een... En de vrouwen hadden er vaak twee. Ja, maar kijk, bij en dat mijn... was niet per se cool of niet cool. Dat ja. waren gewoon, gewoon twee groepen. Ja, bij middelbare school was dat bij mij heel subtiel. Want we zaten met zes jongens in de klas. Dus we hadden gewoon de jongensgroep. En dan hadden we de meidengroep. En dan wat chill. af en toe was het gewoon zo van... Oh, heel leuk. We uh, doen dit of dat. Uh, kom ook uh, tegen iedereen. Ja, prima. Dan doe je dat. Want oh, dat doe ik niet. En dat, is dus, dat vind ik dus best wel geinig. Maar, maar ik, nee, ik, ik kan me echt herinneren: we hadden echt gewoon net als in zo'n zo slechte high film... Maar dan hadden we hadden allemaal onze vaste plek ook. En ik, ik zat dan toch oh ja, wel een beetje bij de nerds, ga ik heel eerlijk zeggen. En er zaten ook oh, bij een soort, soort, soort, soort grote, grote boom, zeg maar. En, en ja dat was gewoon onze plek en als ja. dan zeg maar de de cool boys daar een keer kwamen ja, dan was het ook wel gewoon echt wel gelijk verhit weet je wel. Dan was het was gewoon van wat, wat uh, jullie encroachen op ons uh, op ons ja, terrein ja, weet en je wel en we hadden wij dan ook echt heel erg dat mensen bepaalde kleding of zo droegen dat, of tenminste dat valt nee. nee, niet op. nee dat niet nee dat dat herken ik niet ja. ik of, wel zeg maar, altijd... dat kwam daarna kwam dat wel ja ik, ik kan me wel dus, herinneren dat je altijd broek de broek nou ja, precies. Je had, ik, in mijn tijd had je wel altijd dus gewoon nog de, de uitzonderings-emo's. Maar dat waren dan ook gelijk echt drie, vier, ja, vijf over ook de een hele paar. school. Die wij ook een paar. En die kenden elkaar dan allemaal wel, maar dan hadden er wel altijd een teringhekel aan elkaar. Want een ex of iets wat was voorgevallen of zo. Dus dat was ook niet altijd helemaal echt. Een nee, maar groep. ik moet zeggen, wij hadden wel, vast, we hadden wel een vaste vriendengroep. Maar niet binnen in de klas echt vast Iedereen zat een beetje bij elkaar of tussendoor en pauzes. Dus Toen had je wel bij vaste mensen. Maar als je dan in de klas kwam, ging je ook zomaar naast iemand anders zitten. Alleen oh, je, oh, je, je moet die samenwerken. Oh ja, prima doen we dat. Weet je, dat is het een beetje. Wat ja. leuk. Dus ja. Bij ons was iedereen ja. eigenlijk average. Wat gezond. Ja, ja gezonde, gezonde samenleving. Dat is niet mijn ervaring, goed. Nee. Ik, oh, oké. Okay. Oh, dat ik de muziek Ja, de, de, prachtige muziek. Een hele, <laughs> hele mooie intro was dat. Prachtige achtergrondmuziek van uh, Billy Joel. Met het nummer Vienna. Na deze schooltijden recap. Ja. Slow down. Crazy child You're so ambitious for a Juvenile but then if you're So smart tell me why Are you still so afraid mm. Where's the fire what's the hurry About you better Cool it off before you burn it out You got so much to do And only so many hours In a day hey, hey. Is told that you can get what you want or you can just get old, you're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? You can't be everything you wanna be before your time Although it's so romantic on the borderline Tonight, tonight Too bad, but it's the life you lead You're so ahead of yourself that you forgot what you need Though you can see when you're wrong You know you can't always see when you're right You're right Pride. But don't you know that only fools are satisfied Dream on, but don't imagine they'll all come true Ooh, when will you realize Vienna waits for you Take the phone off the hook and disappear for a while It's alright, you can't afford to lose a day or two Ooh When will you realize a waits for you? And you know that when the truth is told That you can get what you want Or you can just get old, you're gonna Don't you realize... Vienna waits for you... When will you realize... Vienna waits for you... Ja, net zoals het nummer begon met het heerlijke pianospel van uh, Billy Joel... was dit de uh, Vienna... Heerlijke meezinger, voor wie het nummer kent. En uh, vooral de laatste tijd weer veel speelt, zoals ik. Haha. En uh, het is een... Uh, ja, wat wil je zeggen? meer? Ja, ik wil zeggen, het klonk mooi. En ik vind, zo, ik vind de laatste tijd gewoon echt niet... Goede piano-stukken, zeg maar, in nummers. Dat is eigenlijk zo nice. Ja, zeker. Een beetje ja. jazzy, een beetje. Ja, echt, oh. ja er komt ja. zo nog een legendarisch nummer hoor. Ja, okay. en wil je. Uh, Mike, we hebben toch niet meer zo heel veel tijd. Wil je die anders gewoon lekker introduceren? Zo aan het einde. Ja, van, dat wil ik best uh, doen, maar dan uitzien. moeten we wel even uitleggen. Want uh, we gaan dus zo direct luisteren naar het nummer uh, Spanish Sahara van de False. Dat is een nummer op, van het album Total Life Forever. En dit nummer is eigenlijk nou ja, een beetje binnen de game community bekend geworden als eigenlijk de laatste song in de game Life is Strange. Ik zei het aan de. Geen van Zing ook al. En dat is dus een, een story-based game waar je dus keuzes maakt. En dan krijg je een verhaal en... Ja, dat is dus best wel een soort cult classic geworden. In de zin dat er ja. een hele dedicated fanbase voor is. Afruid. En altijd als ik dit nummer hoor, dan word ik altijd een soort. Eh, dan, dan, dan is een soort dat voelt voor mij als een soort flashback. Naar toen ik het spel voor het eerst speelde. Ja, ik kan echt emotie oproepen, hè? Ja, dat snap echt, ik wel. Ja. Dat heb ik met een paar cyberpunk liedjes. Ja, maar dit is dus echt. Dit ja. nummer, het einde was ook echt heel zet. Er zijn twee eindes in de game. Ik ga nu niks spoilen. Als je het wilt spelen, ga het zeker doen. De game is echt 5 euro. En, en er komt dus een nieuw deel uit binnenkort. Ja, uh, eind van het jaar komt de game Double Exposure uit. Het is eigenlijk een vervolg die speelt zich tien jaar af na de originele game. Ja, ja, we moeten zien of het ook weer goed wordt. Maar in de tussentijd uh, is er nog een spin-off geweest. En een comic dus, uh, ja. met, uh, met deze prachtige introductie, dankjewel Mike. En het nummer Spanish Sahara. Van Vols dus. Ja. Hij draait wel op de achtergrond. Ja, komt. En dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En tot volgende maand met een speciale Pride-uitzending. Namelijk oh. op uh, vrijdag, uh, dat weten jullie nog niet. Op vrijdag 26 juli is natuurlijk weer de laatste vrijdag van de maand. En dan okay. zijn wij er weer bij. Eerst dit... Ik moet mijn leren aan, hoor ik. Eerst dit uh, prachtige Spanish Sahara van Falls. Uit de Life is Strange game dus. Te spelen via Steam. En binnenkort een nieuw deel. Tot de volgende keer. Wordt gewoon gesensivideerd.